10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Informatie die alleen bij de politie bekend is, zou ook met particuliere beveiligers gedeeld moeten worden. Op die manier kunnen zij bijdragen aan het oplossen van misdrijven. Staatssecretaris Teve wil dat bijvoorbeeld foto's, kentekens en signalementen met betrouwbare beveiligingsbedrijven worden gedeeld. De Raad van Korpschefs is blij met de steun van Teve.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 President Salih van Jemen trekt zijn belofte in om af te treden... als zijn vertrek betekent dat zijn tegenstanders aan de macht komen. Salih zei vorige week dat hij bereid is tot een machtsoverdracht... maar komt daar in een interview met de Washington Post weer van terug. In Jemen heeft hij te maken met een protestbeweging... en een opstand van een belangrijke stam... waarbij een voormalige legercommandant zich heeft aangesloten. Salih zegt nu dat Jemen in een burgeroorlog gestort wordt... als hij de macht overdraagt. Na een martieraanval op zijn paleis werd Saleh drie maanden verpleegd in Saoedi-Arabië. Bij zijn terugkeer leidde het geweld weer op in Jemen. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de economie. Meer dan 40% verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Begin dit jaar was een kwart negatief over de economische toekomst. Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt verder dat Nederlanders zich ook druk maken over de manier waarop mensen met elkaar omgaan.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 De in opspraak gekomen verslaggever Martijn Koolhoven is weg bij de Telegraaf. In een verklaring zegt Koolhoven dat de krant en hij in onderling overleg hebben besloten na 25 jaren dienstverband te beëindigen. Hij spreekt van een vertrouwensbreuk met de hoofdredactie. De journalist kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen dat hij zich door derden heeft laten betalen in ruil voor publicaties in de Telegraaf. Koolhoven spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat de vertrouwensbreuk met de hoofdredactie niets met omkoping te maken heeft. De Telegraaf is nog niet bereikbaar voor commentaar. Het weer zonnig na zomerweer. 21 graden wordt het aan zee en gemiddeld 25 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zonnig en warm met soms wat sluierbewolking. de ah, Verkeersinformatie. Fiel op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Bij knopende de 2 kilometer... staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda... Drie kilometer vierde door een ongeluk met een vrachtauto. Er zijn twee rijstroken dicht bij Gouda. Daardoor loopt het ook vast op de A20 vanuit de hoek van Holland naar Gouda. Zes kilometer van knooppunt Gouwen. En de nasleep van een aanrijding op de A28 Assen-Groningen. Tussen de afrit Eelde en Haaren. Drie kilometer. We hebben hier Henk de Boer. Eerste klas schoonmaken. Getrouwd. Twee kindjes. Wie biedt? 14 euro. 14 euro geboden. 13,75. 13,25. 13 euro geboden. Eenmaal. Andermaal. Stop.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Bestuurders in het onderwijs verdienen nog steeds veel te veel, vindt de onderwijsbond. Almere wil een plek in Madurodam, maar dat is niet te betalen. Het succesverhaal van een Somaliër die de gevaarlijke reis naar Nederland... ter nood overleefde. We gingen een boot op waar 100 man op mocht. Maar er zaten 300 man op. Dus het risico dat die boot de overkant niet haalde was groot. En het ochtentumeur van Siska Dresselhuis. Het is 7 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Topbestuurders van onderwijsinstellingen ontvangen, ondanks alle negatieve publiciteit, nog steeds te hoge salarissen. Tot die conclusie komt de Algemene Onderwijsbond na onderzoek van alle jaarverslagen van het middelbaar hoger en wetenschappelijk onderwijs. Goedemorgen, Ben Hoogboom, bestuurder bij de AOB. Goedemorgen. U komt tot een lijst met 59 bestuurders en drie ex-bestuurders die in het afgelopen jaar meer verdienden dan verwacht mag worden in die sector. Wie voert de lijst aan? Nou ja, het gaat ons er niet zozeer om dat we de nummer 1 uh, weten op te sporen. Nee, we maar op de cultuur. Even. Ik wil het <laughs> wel even weten nu. Dat is het Dijkhuis. En wat verdient hij? Nou, 300 zoveel. Heel veel. Ja. Dat zijn voorbeelden hè, die u nu opwerpt eigenlijk. Voorbeelden van normoverschrijdend gedrag. Op welk bedrag ligt die norm eigenlijk? Nou, de norm die nu nog gehanteerd wordt, dat is eigenlijk de norm uh, van 193.000 uh, euro. Ja. Dat is een norm die bepaalt, dat is het gemiddelde van de ministersalarissen, die bepaalt dat als je dat verdient, je uh, dat uh, salaris moet publiceren en moet toelichten waarom je dat verdient. Ja, maar dat doen ze toch ook? <laughs> dat, dat, dat, dat doen ze. Ja, ja. dus dat, daar, daar zit de pijn niet wat u betreft. Het zit hem in nou, de hand van de dat... salarissen. Ja, maar het effect van die wet, die, erop, die eigenlijk de bedoeling had dat door te publiceren mensen zich zou matigen, dat is achtergebleven. Ja. Want welk plafond vindt u acceptabel? Nou, wij vinden eigenlijk dat de bestuurders een salaris zouden moeten verdienen dat in lijn ligt met datgene wat de mensen in de instellingen verdienen. Dus het liefst hadden wij die bestuurders ook onder de CAO gebracht. Gaat u dat ook doen in de komende CAO-onderhandelingen? Wordt dat dat pro de... pro het probleem is dat de wetgeving dat nu op dit moment niet toestaat. Omdat uh, de uh, bestuurders als werkgevers in de instellingen worden uh, uh, aangemerkt. Ja. En de CAO gaat niet over de werkgevers, maar gaat nee. over de werknemers. Nee, Dus dat heeft geen zin? Dat heeft geen zin. Daarom pleiten wij ook voor een norm die echt een norm is. En dus niet via allerlei bonussen en premies kan worden overschreden. En tegelijkertijd pleiten wij ervoor dat die norm... Ook niet zodanig is dat iedereen naar die norm toe kan. maar dat via reële beloningsstappen. Eh, mensen in verschillende posities of verschillende salarissen. eventueel naar die norm zouden kunnen toegroeien. En nou zijn er wel vaker afspraken gemaakt over uh, maximum salarissen. maar ja, men, men houdt zich daar blijkbaar niet aan. Nee, het systeem zoals het nu uh, uh, in de wet is vastgelegd. zorgt er niet voor dat uh, raden van toezicht. en de bestuurders samen tot de conclusie komen. dat de norm zoals hij gesteld is ook de hoogste norm is. Hoe kan dat? Omdat er verder geen toezicht is. Het zijn de raden van uh, toezicht samen met bestuurders die bepalen wat het salaris is. En ze zijn vrij in het afromen van middelen van de instelling om dat salaris te betalen. Ja, het, is, het is eigenlijk gewoon te vrijblijvend, die afspraak. Ja. ja. Nou is er al door het ministerie opgetreden tegen deze al te grote overschrijdingen. En dat ja, werkt ook niet. Je wordt er een beetje moedeloos van. Nee, de, de manier waarop er opgetreden wordt is dat de instelling zeg maar, nog een keer gepakt wordt. Omdat de instelling een boete moet betalen... Met andere woorden, ja. nog meer onderwijsgeld gaat uit de klas. Ja, dat gaat ten koste van de school eigenlijk, ja, van ja, het onderwijs zelf. Ja. En u vindt, ja, als je dan zoveel verdient, dan mag je het zelf ook terugbetalen? Ja. Ja. Uh, Topbestuurders kosten geld, hè? Je haalt er kwaliteit mee binnen, is dan het argument. Zijn die topsalarissen niet gewoon onvermijdelijk? Dat denk ik niet. Kijk, je moet naar de verhoudingen kijken. Hè. Uh, kan een bestuurder van een ROC in een stad met zich 15.000 uh, uh, deelnemers en een omzet van 70... Miljoen, ja. Zoveel meer verdienen dan de burgemeester van diezelfde stad... met een omzet van 300 miljoen en 75.000 inwoners. Nou ja, dat kan. Dan, dat dan, zijn, dan zijn de verhoudingen zoek. Ja, dat kun je zeggen. Maar het gebeurt wel. Ja, hè, het gebeurt wel. En daarom <laughs> luiden wij ook wat dat betreft uh, de alarmbellen. Ja. Zodat de minister in de Tweede Kamer eens goed kijkt naar uh, dit systeem. Ja, maar dat is dus al, ja, het is, wordt een beetje cirkeltje, maar dat is al gebeurd. En ja, het blijft gewoon uh, bij wat het was. Nou, dat hopen we niet. Juist door het publiceren van die lijst... hopen we die discussie in de Tweede Kamer ook weer aan te zwengelen. Er ligt een wetsontwerp wet voor dat uh, de, de norm zet op uh, 223.000 uh, euro... exclusief de ontslagpremie. Dat is ja. natuurlijk ook heel vreemd. De ja. minister van Bijzenveld heeft gezegd dat voor het onderwijs die normen omlaag zou moeten... en voor het WO kom je dan op ongeveer 200.000... en voor HO en de BVE-sector, de, de middelbaar beroepsonderwijs... Iets van 190.000. Ja. Zijn dat eigenlijk niet nog steeds belachelijk, hoge salarissen? Dat, dat blijven flink hoge salarissen. En stel nou dat je ervoor kunt zorgen dat dat de echte, echt de absolute norm is... en voor de hoogste en grootste uh, instellingen... daar zou je dan wellicht mee kunnen leven. Maar wij vinden het nog steeds te hoog. En niet gebonden aan uh, het salarisgebouw van de instellingen. En dat vinden we principieel onjuist. Ja, dat kunt u onjuist vinden. U kunt uh, alarmbellen willen rinkelen. Maar ik zie die salarissen nog niet om, uh, omlaag gaan. Ik zie dat nog niet aan de horizon opdoemen. Nou, u, u, u wellicht niet. Wij, wij blijven daarvoor strijden. Hoe dan? Uh, als, uh, wij wij uh, uh, zijn bezig in de Tweede Kamer om de Kamerleden uh, duidelijk te maken... dat dit systeem niet werkt en dat er dus mm -hmm. een ander systeem moet komen. Ja. Wanneer? Wat ons betreft zo snel mogelijk. Oké, okay, dank u wel. Ben Hogeboom van de Algemene Onderwijsbond.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 over de problemen van Somaliërs hier... Oorlogstraal, psychische problematiek, integratieproblemen... en hun band met het moederland. Een beetje forgotten land. Vluchten uit je moederland maakt vaak eenzaam... maar brengt soms ook het sterkste in de mens naar boven. En dan ben je, voor je het weet, een rolmodel. In het laatste deel van de Somali-connectie van Harm van Attenveld. Naam? Omar Muni. Leeftijd? 25. Beroep? Tas ontwerpen. Geboorteplaats? Somalië. Mogadiso. Meest beroemde klant? Hillary Clinton. Levensmotto. Ga voor je droom. Omar Mooney. Voor hij aan zijn droom begint, doorstaat hij een nachtmerrie. Ja, alles was een risico. Als Omar 9 jaar oud is, stuurt zijn moeder hem met zijn broertjes en zijn zus van het door oorlog geteisterde Somalië naar Europa. Mijn zus was de oudste natuurlijk. Zij was 15 jaar. Mijn andere broertje was 7 jaar. En de andere was 5 jaar. Mijn moeder kon niet mee, eh, want ja, er was gewoon geen geld. Het eerste deel van de reis van de vier jongsten uit een gezin van tien... gaat per boot, van Somalië naar Tanzania. We gingen een boot op waar 100 man op mocht. Maar er zaten 300 man op. Dus het risico dat die boot de overkant niet haalde, was groot. Maar heel veel mensen die overgaven en die het ook gewoon niet overleefden in een boot. Die gewoon echt over, ja, over boord werden gegooid. Ja, en dat zie ik nog wel als beeld. Mijn broertje, mijn allerjongste broertje, Abdul, Die had heel veel moeite mee. Dus met heel veel geluk heeft hij het wel wel, ook, ook net overleefd. Na aankomst in Tanzania hoort de kleine oma... dat zijn lievelingsoom, die het huis van de familie... in Mogadishu zou bewaken, is vermoord. Ja, we hadden grote hekken. Ja, daar komt niemand doorheen. Maar die griezels komen overal er doorheen. Als ze het willen. Nou, hij, was, hij bleef achter... en. Ja, hij zegt, met verschillende schoten is die afgelost. De vier jonge Somaliërs moeten verder. Met het vliegtuig gaat het nu naar Amsterdam. Je komt hier op Schiphol aan. Ja, eigenlijk met, je hebt niks. Ik had maar een t-shirt bij me, dus ik wist echt niet waar ik naartoe ging. 4 december zijn we dus meteen naar Haarlem toegebracht. En AZC. Op dat moment was het natuurlijk fantastisch. Zeker dus als je uit de oorlog komt, dat was het koud. En, uh, ja, dan kom je ook hier aan en je wordt echt top opgevangen, ik kreeg meteen zo'n blauwe jas, wat ik me nog heel goed kan herinneren. Dus dat was ook een jas wat alle asielzoekers kregen. Dus ja, daar ben je natuurlijk onwijs blij mee. Alles veranderde. Echt, maar dan ook echt alles veranderde. Als Omar 13 is, arriveert zijn moeder in Nederland. Omar gaat naar het VMBO. En daarna, tegen de zin van zijn moeder, die vindt dat hij accountant moet worden... naar het mbo, de modevakschool. Ik heb mijn bedrijfje, allemaal money clothing opgericht tijdens mijn opleiding. Op de modevakschool begint Omar met het maken van tassen. De eerste vier verkoopt hij aan klasgenoten. Als er in een tijdschrift aandacht komt, gaat het hard. Nu zijn Omar Moenies tassen te kopen in New York, Dubai, Madrid... en dure modewinkels in Nederland. We zijn nu in het atelier. Hier worden dus echt alle tassen met de hand gemaakt. En die proberen we binnen- en buitenland te, te verkopen. Hoeveel mensen heb je nu in dienst? 10 tot 15, zo'n beetje. Het is het verhaal ook wat je koopt. We maken van alle tassen 25 stuks en niet meer. De mini bag. En dan zit er hier een, uh, een hangertje aan. Ja. Hoe noemen we dat? Dat is een sari-sari. Sari-sari? Ja. Oftewel? Een tassenhanger eigenlijk. Dat is tassenhanger. Een tassenhanger, maar dat noemen we sari-sari. Dat, dat heet in Somalië zo. Zodra, zodra. En dan is er een boek op ja. je 25e. Oma Mooney leef je droom. Van dromende vluchteling in de klaslokalen tot living the American dream. Een American dream dan wel in Holland. Ja, absoluut. Maar ook echt op een gegeven moment vloeren we wel naar New York toe. Ik ben er nu best wel vaak geweest. Maar ik voelde de American dream daar. Ik heb daar contacten met de wethouder van New York. Het eerste wat hij zegt is: Omar, you are the American dream. Jouw verhaal staat in schil contrast met verhalen van veel Somaliërs die naar Nederland komen. maar te kamp hebben met sociale problemen, werkloosheid, laag opleidingsniveau. Hoe verklaar je dat jij het wel maakt en heel veel andere Somaliërs niet? Ik denk, uh, school, ik denk wel heel simpel, denk ik uh, wel heel veel met persoonlijkheid. Je moet de negativiteit wel achterlaten. Ik kan, er, ik kan er niet tegen als iemand zit te zeuren. Ik hou niet van zeuren. En ik vind ook, je krijgt hier gewoon een kans. En die moet je met beide handen grijpen. Natuurlijk, bij de AZC had je ook heel veel die zelfmoord gingen plegen. Natuurlijk, die hebben traumatische dingen en dan moet je ineens anders... Het is verschrikkelijk. Maar ik weet ook dat heel veel Somalis denken... joh, goh, het wordt wel allemaal geregeld die moet hier niet binnenkomen. Dan moet je het echt zelf uitzoeken. Het is niet makkelijk geweest. Naast vroeger medewerker van mij. Hè? Die zei, joh, uh, hoe is het? Maar als jij aan het huilen bent, uh, bij wie kom je dan thuis? Nou, dan zou ik ineens denken, ik heb eigenlijk thuis nooit gehuild. Om iets. Ik heb altijd geleerd dat je het steeds zelf moeten uh, regelen. Zelf moet oppakken. En misschien is dat ook wel weer een punt dat mijn succes heeft uh, gecreëerd. Maar ik had het wel, denk ik, gewild. En ik denk dat het ook wel... Ja, ik zou het niet ieder ander kind dat gunnen op zo'n manier. Ik vind gewoon dat je hier topkansen krijgt. En die moet je grijpen met twee handen. En jij moet er iets moois van maken. Want als ik het kan, dan kan jij dat ook. Omar Moeni uit Den Haag. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Bonaire is net als Sint Eustatius en Saba... sinds 10 oktober 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Het is een dag vandaag met veel emoties. Is de bevolking wel blij met de nieuwe Nederlandse regels en wetten? Het is gewoon recolonialisatie, het is annexatie, het is inleving. Op de Besseilanden is een broeierige koloniale sfeer ontstaan. De Europese Nederlanders komen hierheen om die wetten en regels uit te voeren. En wij zien ze als vijanden. Misschien ga je geweld gebruiken. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Het broeit op Bonaire. Dat hoort u dus vanaf maandag. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail goedemorgenneterland@karo.nl. Straks Almere wil graag een plek in Madurodam, maar dat is hartstikke duur hoor. Eerst nu het avontuurmeer van Francisca Dresselhuis. Complimenten geven is een kunst apart. Ze ontvangen trouwens ook. Nederland is geen complimenteus land. Meer een van recht voor z'n raap en zeggen wat we vinden. En wat we vinden is vrijwel altijd negatief. Maar onlangs kreeg ik toch een opmerking die als compliment bedoeld was. Tenminste, daar ging ik maar vanuit. Een mevrouw zei tegen me... In het echt bent u veel leuker dan op foto's of op de televisie. Hoe moet je daar nou op reageren? Een beetje slap zei ik... Ja, dat kan gebeuren. Niet bepaald een flitsende Hans Thewe one-liner. Maar ja, wat moet je anders? Want er zit natuurlijk een lelijke adder onder het gras. In het echt kun je er dus mee door, volgens die mevrouw... maar op foto's of op televisie zie je er klaarblijkelijk afschuwelijk uit. Met terugwerkende kracht word je alsnog onzeker van zo'n mededeling. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet met de mevrouw in kwestie behandelen. Ook zeg je niet dat ze dat soort complimenten maar beter voor zich kan houden... Ze bedoelt het immers aardig. Vorige week was het ook weer raak. Na een lezing zei een mevrouw tegen me dat haar man mijn radiocolms zo leuk vond. En u zelf dan, vindt u er niks aan, zou een voor de hand liggende reactie zijn. Maar die houdt je voor je. Integendeel, ik bedankte haar vriendelijk. Vroeger overkwam dat soort dingen me veel vaker nog dan tegenwoordig. Na optredens in het openbaar kreeg ik regelmatig te horen... dat ik in het echt erg meeviel en niet zo'n hatende feministe was. Ook een zeer dubieuze opmerking. Waarschijnlijk ook weer aardig bedoeld, maar in een beroerde verpakking. En ik zou willen zeggen, mensen, stop alsjeblieft met dit soort complimenten. Hou het gewoon bij een vriendelijke lach als u geen passende tekst kunt bedenken. Daar hoef ik achteraf tenminste niet over te tobben. Maandag, het ochtendtimeur van Henk Wesbroek. Giro van de Gotten Project. Het is uh, drie minuten bijna voor half elf. Gaan wij al tangoend naar Almere, de jongste stad van Nederland. Had namelijk heel graag een gebouw neergezet in de miniatuurstad Maduro-Dam. Maar dat blijkt zoveel geld te kosten dat de gemeente het in deze tijd van bezuinigingen niet verantwoord vindt. Annemarie Jorisma, burgemeester van Almere, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Paleis op de Dam, het Binnenhof dat u zo goed kent, Schiphol, de Rotterdamse haven, allemaal te vinden in ja. Maduro-Dam. En, ja. dat, en dat stak een beetje, Almere ontbrak. Nou, ik begrijp dat onze uh, City Marketing Club uh, heeft gevraagd van, ja, waarom staan staat almere daar eigenlijk niet in? Nee. En, en wat moeten we doen om er wel in te komen? Nou, dan blijkt dat je daar zelf een voordracht voor moet doen. Ik vraag me overigens af of dat ook met al die gebouwen die u net noemde is gebeurd en oh. ook of die daar ook voor betalen. Denk het niet? Uh, dat weet ik niet. Denk het eigenlijk niet. Maar nee. goed, uh, daar is dan een commissie en dan moet je uh, per gebouw zo'n 10.000 euro minimaal betalen en dan nog uh, een flink aantal uh, ook, ook uh, onderhoudskosten. En ja. ja, en dan zitten we op dit moment gewoon even even in de problemen. Uh, dus ja, 10.000 euro? Is dat, is dat, uh, doet dat de das om? Nee, Ja, per gebouw. Nee hoor, maar de investering ook. En ik moet, wij hmm. moeten uh, 26 miljoen bezuinigen. Ja. Uh, ja, dan is het even de priorite prioriteit stellen. Ik vind overigens dat het principieel niet juist is... dat je aanwezigheid dan op dit moment nog bepaald wordt door geld. Kijk, als er een gemeente is die er al lang staat... of een ja. belangrijk gebouw, uh, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar wij waren er niet toen dan werd opgericht. Nee, dat is oneerlijk. Ja, eigenlijk hè? He? Ja, ja. ja, het is een commercieel bedrijf binnen, gewoon hè. We passen ook heel goed binnen de thema's van Madurodam. Ja, want welk gebouw uh, zou u willen neerzetten eigenlijk in Madurodam? Nou, je zou kunnen denken aan het nieuwe stadscentrum. Dat is een centrum van, wat ontworpen is door M. Koolhaas, de, de Dutch Mountain. Ja. Uh, je kan je ook voorstellen de Rooie Donders, want die kennen alle Nederlanders. Het zijn die drie rode flatgebouwen die langs de snelweg staan. Ja, of dat kasteel langs de A6 dat nooit is afgekomen. Nee, dat is een ruïne. Die zetten we er niet op. <lacht> nee. Want die wordt nog wel een keer afgebouwd. Zoals Heeft ook nog weer wat. nog kunnen we iets opzetten wat nog niet klaar is. Ja. Ja. Maar we hebben ook uh, de Ufo, dat uh, ronde een moduscentrum wat langs de snelweg staat. Of de uh, Wave, dat is een heel bijzonder appartementgebouw wat in een soort het golf gebouwd is. Kortom, er zijn tal van beroemde architecten... ...zoals Koolhaas, Elsop, de Ponsampar, Keesdam, Meijer en Verschoten... ...en ik kan alle Nederlandse architecten wel noemen die bij ons gebouwd zijn. Ja, er is genoeg, maar het gaat gewoon niet ja, door. nog even niet. Nee, misschien kunt u geld inzamelen bij de Almerers. Is dat een idee? Nou, eerlijk gezegd, de prioriteiten van de gemeente liggen op dit moment iets meer bij zeg, de jeugdzorg, bij de AWBZ, bij ja, het onderhoud aan onze straten. Ja. Uh, dat is al moeilijk genoeg om dat in deze tijden echt op peil te houden. Dus uh, ja, uh, even niet. Even gewoon niet. Nee, nou ja, maar Dure Dam gaat binnenkort dicht hè, voor een grote verbouwing. Ja. Toch jammer dat u er niet bij bent, straks. Hè? Ik vind het jammer dat, dat gewoon. Ik vind ook eigenlijk dat het ze ook zelf zouden kunnen bedenken dat wij er niet mogen ontdekken. Ja. Oké. Okay. Nou, Graag gedaan. Ja, helaas, binnenkaas. Dat is ja. voorlopig even Annemarie Jorritzma, burgemeester van Almere. Zijn Dankjewel. wij aan het einde gekomen van deze uh, Goedemorgen Nederland van de KRO. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. Zometeen na het nieuws, Prem Radakisjoen met Premtime. Prem, Goedemorgen. waar ben jij vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. En luisteraars vandaag met een goede verbinding... want dat probleem hebben onze technici snel opgelost. En we gaan het hebben over iets heel belangrijks... waar iedereen mee te maken krijgt, maar we willen het allemaal kennelijk niet weten of verzwijgen ratten, muizen en ander ongedierte. Het lijkt wel alsof na deze prachtige natte zomer... nu de zon begint te schijnen... alle ongedierte hun holen zijn uitgekropen... en onze huizen lastigvallen... en moeten we die beesten dan massaal gaan opblazen, vernietigen, vergassen? Natuurlijk hebben we Ger-Jan Kelder van de Partij voor de Dieren... want we zijn in Groningen... die mij zo meteen de kop gaat inslaan... omdat ik ga bepleiten dat ze allemaal vermoord moeten worden, die dieren. We hebben Luc Riensema, die is een professionele ongediertebestrijd... We hebben oud-vrachtwagenchauffeur die een carrière-switch heeft gemaakt... en nu leerling ongediertebestrijder is. En we hebben heus met iemand van een kenniscentrum dierplagen... die het niet over ongediertebestrijding heeft, maar faunabeheersing. Kortom, alle reden-luisteraars om te gaan luisteren naar een ratten-uitzending... met de grote rat Primer Maar daarvoor hoort u eerst de warme, aangename stem... van Dorald Negens met het laatste nieuws. Radio 1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 De in opspraak gekomen verslaggever Martijn Koolhoven is weg bij de Telegraaf. Hij spreekt van een vertrouwensbreuk met de hoofdredactie. De journalist kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van onbetrouwbare journalistiek. Zo meldde Zembla dat Koolhoven voor een vriend een negatief en deels verzonnen artikel schreef... over een fotograaf met wie die vriend ruzie had. Koolhoven zegt dat de vertrouwensbreuk met de hoofdredactie niets te maken heeft... met wat hij vermeende omkoping noemt. En president Saleh van Jemen trekt zijn belofte in om af te treden... als zijn vertrek betekent dat zijn tegenstanders aan de macht komen. Saleh zei vorige week dat hij bereid is tot een machtsoverdracht. Maar komt daar in een interview met de Washington Post weer van terug. Saleh zegt dat Jemen in een burgeroorlog wordt gestort als hij de macht overdraagt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANMB-verkeersinformatie viel ze op de A1 Apeldoorn-Amsterdam... bij Hoevelaken drie kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam langzaam rijden tussen Leidschendam en Zoeterwoude... Op de ring A10, een ongeluk, daardoor tussen Zeeburg en meer twee rijstroken die afgesloten zijn. Het zorgt voor 4 kilometer file. Op de A12 naar Utrecht, de nasleep van een aantal ongelukken... tussen Reewijk en Nieuwebrug, 2 kilometer. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... voor knooppunt gouden 4 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Rem, radakation. It's brandtime! Je werkt hard, je hebt een leuk huisje gehoord of gekocht... je doet je best om er wat van te maken... en ineens zie je daar ratten en muizen. Het lijkt of met het einde van de natte zomer... alle muizen en ratten uit de holen komen... Is dat zo? Of zijn er andere factoren waardoor dit ongedierte zich nu manifesteert... en, misschien wel belangrijker, wat doen we met ze? Vergassen, vergiftigen, doodschieten, opblazen of andere diervriendelijke middelen? Trouwens, bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dit ongedierte te bestrijden? Bij u, de burger of bij de gemeente? En stel dat ik een koopwoning heb, kan ik mijn buren voor de rechter slepen... als zij de oorzaak zijn van ratten in mijn huis... Heeft u als luisteraar op dit moment last van ratten en muizen? Hoe komt het en wat doet u eraan? Deel uw ervaring met ons en luisteraars, niet gaan tweeten en bellen en mailen. Ik heb last van die rat Prim, want dat is wat anders. We hebben het over echte ratten en muizen. Bel ons op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij PrimTime. Luisteraars toen ik een programma mocht maken op Radio 1, wilde ik niet opgesloten zitten in Hilversum, maar naar u toe komen met de mobiele studio. Waarom? Omdat volgens mij het nieuws op straat op uw stoep en in uw tuin ligt. Daar ben je afhankelijk van de techniek. Met een satellietauto heb je een perfecte verbinding... maar helaas, de NTR is een publieke omroep... en heeft niet zoveel geld om dat te betalen. Dus moeten we ons behelpen. En ja, ik moet mijn zakken ook vullen... dus mijn salaris gaat echt niet op aan een satellietauto. Met een UMTS-verbinding en als opvang een telefoonlijn... maken we verbinding vanaf de bus, zoals nu in Groningen... met de studio in Hilversum. Vorig jaar, toen we pas begonnen in september... ging het in het begin wel eens mis... maar door het harde werk van onze technici leek het verleden tijd... Tot gisteren. Door een samenloop van omstandigheden stoorde de uitzending en viel het weg. Ik ben daarvoor verantwoordelijk. Mijn verontschuldigingen. Ik kan kiezen om nu uit de studio in Hilversum een lekker veilig programma te maken... maar dan is ik mijn basisreden voor mijn overstap naar Radio 1. Dat is om u te ontmoeten en aan het woord te laten. Ik ga daarom door met het afreizen van stad en land... en neem bewust iedere dag weer het risico dat er iets mis kan gaan... Het ontmoeten van bijzondere mensen die je anders niet hoort op de radio... maakt het voor mij allemaal meer dan waard. Ik hoop voor u ook. Vandaag in Groningen. We staan bij een parkje. Waar staan we nu precies? in de stad Groningen. Het Noorderplantsoen in de stad Groningen, u mag langskomen. U mag ook bellen met 0800 1121. Mailen naar NTR.nl of de tweets naar hashtag Primtime Radio 1. Als je in Groningen woont en je hebt een rat in de keuken, dan bel je Luc Riense. Maar Luc, wat doe jij precies? Ik ben, zoals het mooi heet, een professionele dierplagenbestrijder. En als ik bij mensen kom en ze hebben last van ratten... dan beginnen wij eerst met een gedegen onderzoek, heet dat heel mooi. Want wij willen eerst de oorzaak weten. Ja, waar werk je voor de gemeente? Ja, ik... Dus je bent ambtenaar? Ja, ik ben ambtenaar. En waarom heeft de gemeente Groningen nou, uh, uh, want je hebt ook Rentokil en Killit kill en weet ik veel... waarom heeft de gemeente een eigen dierbestrijdingsambtenaar? Uh, uh, ik, uh, ik, ik weet niet waarom ze dat doen, maar het is al 80 jaar zo uh, dat wij een ongediertebestrijding hebben. En uh, ze kiezen daarvoor omdat je als gemeente heb jij een uh, opsporingsplicht om naar oorzaak te kijken hoe ratten binnenkomen en, en, en dat soort zaken. En hoe lang doe je dit werk al? Ik doe hetzelfde werk nu al 12 jaar. Ja, en waarom wordt iemand uh, professioneel ongedierte bestreden? Omdat het vak heel interessant is... Mm -hmm. en de mensen die je daarbij treft ook interessant zijn. Oké, okay, Jan Bakker, onze vaste luisteraar, zegt... dat we goed naar je gaan moeten luisteren, naar je professionele aanpak. Dus vertel, ik heb een rat in mijn keuken, ik woon in Groningen en ik bel. En dan? Dan kom ik bij je langs. Ja. En uh, dan uh, doe jij keurig de deur open. En ja. dan kijk ik al naar het gezicht van diegene. Is die bang? Of uh, is die smerig in huis? Of Dat zijn de eerste indrukken die je hebt. Dan ga je met zo'n klant ga je eerst een gesprek aan. Voordat je überhaupt iets doet. Waarom? Omdat uh, sommige mensen zien dieren. En uh, ja. dat is wel van belang om dat te weten. Want soms kunnen dat ook wel andere factoren zijn. Ja. Uh, ik wil eens wat weten over de, uh, wat gebeurt er links bij de buren uh, of, of rechts bij de buren. Je gaat eerst eens onderzoek doen. Ja. Dan ga je uh, een, een kruipruimte ga je openen. Je gaat eens dus kijken naar Maar sporen. dus als ik een smeerlap ben, als je in mijn huis komt en er ligt overal de resten en papier en zo, daar legt u dus aan mee? Dat heb ik nog niet gezegd. Nou, maar oké, okay, we, we gaan niet politiek correct doen. Goedemorgen, Janny. Goedemorgen, Janny. Op leen 2 zit Janny. Hi, Janny. Uh, Janni, hoor je mij nog al voort? Oké, Janni is weg. Goedemorgen, Nico Vonk. Goedemorgen. U bent van het kenniscentrum Dierplagen. Ja, dat klopt. Oké, okay, uh, uh, volgen jullie de ongediertebestrijding? Ja, precies. Oké. Okay, ja, dus, uh, we zijn het landelijke, uh, het landelijke kenniscentrum op het gebied van, uh, van plaagdieren. Ja. En wat, wat, wat, wat Luc nu zegt, het eerste wat hij binnenkomt is te kijken naar de persoon die belt... Want wij mensen zijn zelf de oorzaak. Uh, in, in heel veel gevallen is dat inderdaad wel het geval. Hè, want uh, zeker als we spreken over, uh, over de bruine rat. De meest voorkomende rat in, uh, in Nederland. Ik, uh, ik ben bruin. Je <laughs> hebt het niet over prims hè. Dus we, we, we zouden het bij de echte rat houden. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dat we van tevoren uh, afgesproken. Ja. Dus, um, nee, het zijn... De ratten worden ook wel cultuurvolgers genoemd. En dan, dan zegt het, het uiteindelijk al, hè? dus uh, ze leven overal waar ook mensen zijn. Omdat daar een directe link is. Mensen scheppen in heel veel gevallen de, de, de mogelijkheden om, voor ratten om zich tot, tot uh, ja, overlastgevende populaties uh, uh, te ontwikkelen. Oké, okay, dus Luc, jij weet dit wat meneer Fonk zei. Dus als je binnenkomt, ga jij nu kijken hoe het gedrag van die mensen die in dat huis wonen het mogelijk maken voor de ratten om zich te manifesteren. Ja, ja en, en waar let je dan op? Ik uh, let natuurlijk op van uh, hoe ziet de keuken eruit. Hebben ze daar knaarschade bijvoorbeeld van iets? En daarna kijk ik even in de tuin, ligt er veel afval. En daarna ga ik kijken van uh, naden en keren. Ik ga, ik ga kijken in de kruibruimte, want vaak is het zo dat ratten vanuit het riool naar droge plekken komen om te nestelen. Dat soort onderzoeken ga ik er allemaal doen. Maar wat even, dus wat, al doet de mens niets, in de riolen leven ratten? Ja. Dus we, we hebben in Nederland, zeg maar in de stad als Groningen waar we nu zijn... zijn er dus gewoon ratten die iedere dag door de riolen kruipen? Ja. En, en dan hebben wij mensen verder geen last van ze? Nee, we hebben niet veel last van. Dus jullie dalen niet af naar de riolen in Groningen om alle ratten te vergassen? Nee. nee. Dat het kan ook niet, want dan komt het gas omhoog en hebben de mensen daar wel last van. Oké, okay, meneer Fonk, het is dus niet nodig... Kijk, want, uh, je, je hebt nu George Bush, doet dan pre-emptive strikes om terroristen uit te schakelen. We gaan niet pre-emptive alle ratten in de riolen uitroeien. Nee, absoluut niet noodzakelijk. Uh, en wat, uh, de, de, die dieren maken gewoon onderdeel uit ook, van de natuur. En mm. zolang je de, de situatie maar goed, uh, goed beheerst, uh, hou je dat ook goed onder controle. Oké, okay, Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren, dus jij vindt het goed. Ik neem aan dat je blij bent. Je wil niet zoals Prim alle ratten gaan vernietigen in de riolen. Precies, ja dat klopt. Dus je bent het wat op dit punt, ben je het eens met wat er gebeurt door het kenniscentrum en... Ja. Oké, okay, nou, luisteraars, ziet u, ik kan de Partij voor de Dieren het eens laten worden met de ongediertebestreders. <laughs> Jannie, goeiemorgen. Goeiemorgen, Prim. Zeg het maar. Ja. Ik hoorde dit onderwerp en ik wilde gelijk reageren. Ik hoorde een mooi verhaal over mensen en buiten en zo, of binnen. Maar het gaat vooral over buiten. Als mensen dus hun rotzooi opruimen... en vooral niet grote stukken broodwinter en zomer uh, doen... en zo leuk vinden om meeuwen te voeren of andere uh, mooie vogels... En die kunnen dat niet aan, en dan komen zachts en dan feesten de ratten en de muizen. Ik heb een buitengebied gewoond, het zijn prachtige geweest. ik heb er veel afspraken gehad, ik heb ze ook altijd bestreden, maar ik was ook altijd wel weer blij als ik er weer eens één een zag, maar uh, je moet gewoon denk ik beginnen bij jezelf en het schoon houden, vooral buiten ook. Maar hoe, buiten... Wat, je vond die ratten en muizen leuk, Jannie, maar je bestreed ze in huis, hoe bestreed je ze? Ik heb ze niet in huis. Ik heb ze altijd buiten weten te houden. Ik heb 30 jaar in het buitengebied gewoond. En het was bij ons altijd uh, de deuren dicht. Vooral s'avonds niet uh, laat of deuren open uh, houden en zo. En gaten uh, dichten als je, als je ook nog maar dacht dat er een of zo in kan. Ik heb, geloof ik, in die 30 jaar in het buitengebied... heb ik, geloof ik, één of twee keer muizen gehad. En dat waren dan ook... Uh, ja, daar, daar, daar ging je dan even twee dagen... En een kat. En dan ging je daar twee dagen of drie dagen achteraan. En dan je weer. En de ratten, die hebben we ook altijd in de gemeentelijke bestrijdingsdienst omgehaald. Oké, okay, Jannie, hartstikke bedankt voor het bellen. Luc, uh, je hebt dus uh, ontdekt dat het, het, stel dat het niet door mijn gedrag komt, uh, uh, en maar door mijn buren. En ik heb die ratten zijn ook bij mij in huis. Uh, hoe dood je ze dan? Gif, muizen vallen, wat is, of is een kat nog steeds de beste te bestrijden? De kat is uh, soms wel een goede rattenbestrijder, maar hij neemt soms een rat mee in huis die nog leeft. Dan heb je een <lacht> ander probleem. Dus daar geloof ik niet in. Uh, je kunt op twee manieren bestrijden. Uh, ik ben, ik vind het woord bestrijding vind ik een prachtig woord, maar ik doe liever een wering. Dat ze niet binnenkomen, en daar ga ik eerst wat aan doen. En dan pas komt de bestrijding om de hoek. Oké, okay, en... dan heb je ervoor gezorgd dat ze niet binnenkomen. En hoe bestrijd Luister Luisteraars, weet u wat vervelend is? Voordat de uitzending begon sprak Luc honderd uit... en nu is hij in de uitzending met de microfoon... en wordt hij net een politicus. <laughs> uh, gaat hij denken... Nee, maar even. Dus Gewoon, hoe, hoe, hoe schakel je ze uit als ze niet meer binnen kunnen komen? Gif en klap vallen. Oké, okay, en wat is effectiefst? Beide. Ik, ik had ooit een muis in mijn huis. Die kwam, ik, woon, ik woon in Amsterdam-Zuidoost, maar dat kwam omdat zo'n veldmuis was. En toen kwam er iemand van uh, zo'n dierenbestrijdingsbedrijf... Uh, en die zette een gif en dat werkte maar niet. En toen kwam iemand anders en toen ik, joh, het werkt niet. Zeg, luister, in Amsterdam hebben we nu zo'n diervriendelijk ding. Ik ga zwaarder gif zeggen, maar zet het niet. Ik zeg, nou, geen probleem. Binnen een dag hadden we die muis half dood aangetroffen... en konden we, hup, in de prullenbok weten. Nou, ik, weet, ik weet natuurlijk niet wat voor een gif uh, deze man gebruikt heeft. Dat kan ook aan de onkundige van het de desbetreffende dieren. Nee, maar tegenwoordig is, hebben ze in Amsterdam zo'n beleid. Je hebt daar snuffelstage gelopen. Ja, ja, zeker. Diervriendelijk gif, dat werkt niet echt op. Nee, diervriendelijk, dan betekent dat diervriendelijk is. En dan gaat het beest niet dood. Ja. En als je uh, uh, gif gebruikt en je uh, plaatst het op de juiste manier... en op de juiste plekken... en het krijgt een, uh, een, de juiste hoeveelheid in een goede, snelle tijd dan pak je het probleem ook aan... en dan heeft het beest toch niet echt te lijden, naar mijn idee. Oké, okay, dus zo snel mogelijk keihard Sian Kali dood. Ja, Sian nou, Kali is natuurlijk niet de oplossing... want dan heb je schuim op de bek. Nee, maar je wilt maar... dus dat goed gif. Goed gif en in Snelt... Nederland hebben wij goed gif. Oké, okay. uh, meneer uh, Luisteraars, dan denk je... hoe maken we dit spannend? Gerrian Kelder, um, wil je nou dat als we last hebben van de Partij voor de Dieren in het gemeenteraad Groningen... wil je nou dat we die ratten doodmaken of niet... In eerste instantie niet, nee. Okay. Wij, wij proberen zo, zo ver mogelijk en zo lang mogelijk te zoeken naar die vriendelijke oplossingen. En die zijn er ook. Hm. Ik vind dus de eerste fase die... Um de gemeente Groningen doet, om, om te gaan kijken, ook heel, heel prima. Maar dan moet je gaan kijken, wat gaan we dan doen? En er zijn heel veel mogelijkheden om dieren ook diervriendelijk te bestrijden. Vooral als er kleine hoeveelheden ratten zijn, is dat vrij makkelijk nog. Je kunt... Wat dan? Nou, er zijn uh, rat, ratvallen die bijvoorbeeld, die, die, die vangen een rat op. En, en ik kan me voorstellen dat een bewoner daar niet gauw op zit te wachten. Die, uh... Sorry, luisteraar. <laughs> ja, je moet een ratten de niet voelen? Uh, een luisteraar die komt hier met een stuk brood. Wat zei u? Het is vers. <laughs> ik moet een radioprogramma presenteren. Oh, oké. Okay. Luisteraars, ik kreeg... dankjewel, Ik kreeg van de luisteraar... Die, die, die een stuk brood aangereikt. Ik dacht, sorry. Hey, dat is gelijk een mooie inkoppen. Want mijn moeder zei vroeger altijd al... Als ik, als ik het oude brood naar buiten wilde gooien na het eten... zei moeder, niet s'avonds doen, want dan komen er ratten. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Je moet ervoor zorgen dat je sowieso... Hè, voorkomen is altijd beter dan genezen. Zorg ervoor dat je geen voer of eten... In of om je huis hebt, dan als je dus inderdaad eentjes wil voeren... Ja, ook dat is, daar zitten misschien wel beperkingen aan. Want als die ene bij jou in de buurt zijn... heb je kans dat die ratten dat brood gaan opeten. Let op. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen, Trum. Ik hoor ik ben van... Leuk om jou te spreken. Leuk om jou te spreken, hoor, van Barbara... dat je een groot probleem hebt. Vertel. Nou, uh, nou uh, ik heb... Uh, ik had uh, last van ratten, jarenlang dat er een nieuwe buurman langs mij kwam wonen. Die had twee poezen. En uh, die heb ik geen last meer van ratten. Die heeft, ja, uh, nou, dus uh, de poezen die, die, die uh, ik denk dat die ratten die poezen ruiken. Vermoed ik. Ik weet niet of de Nou, laten we, we wel... meteen checken, Martijn, wacht even. Luuk, ruiken die rattenpoezen? Ja. Ja, maar er moet wel een tijger wezen als ik dat zo hoor. Dan, uh, waarom? Hij nou, als hij veel ratten eet. Zijn onze poezen niet meer, uh, zijn ze verwende dingen die alleen ja, maar gaat? Ver... en anderen? Ja. Ik heb zelf ook poezen, maar het zijn verwende ja, aan het worden. We ik een poes met vier poten, hè? Oh, nee. <laughs> uh... Nee, maar Martijn, dus... Je buur, en, en heb je je buur... Ben je nou heel lief voor je buurman? Eh uh... Niet zo vaak thuis en die, hij laat die poes een beetje verhongeren naar, naar ons idee. Dus wij nou, moeten nou zijn poes bijvoeren. Nee, niet doen, Martijn. <lacht> omdat hij die poes laat verhongeren zijn die muizen en ratten dood. Maar en als je die dieren gaat voeden. Is, het probleem is, we hebben een tal het dwerg-toppengaai en wij kunnen nou sinds die poes er zijn niet meer de deur van de. Oké, okay. Martijn, luister Dan, Martijn, dank je wel voor het bellen. Eerst was je blij met je ja. buurman, nu niet. Nou, ik, hartstikke bedankt. Uh, we gaan even naar uh, uh, meneer Nico Vonk. Uh, meneer Nico Vonk, als ik ja. last heb van muizen en ratten, kan ik u ongeveer zelf bellen? Of bent u er echt alleen voor professionals? Nee hoor, wij, wij zijn er uh, eigenlijk voor iedereen in Nederland. En uh, ik, ik wil nog wel eventjes inhaken, ja. op, uh, want er wordt toch constant uh, gesproken over, over bestrijden. Uh, is het niet met bestrijdingsmiddelen? Dan is het uh, ja, zoeken naar uh, milieu- of uh, naar diervriendelijke methoden. Maar dan blijven we het toch nog steeds aan het bestrijden. En waar we eigenlijk op in moeten steken, en dat is eigenlijk uh, de, de visie van het kenniscentrum dierenplagen, is uh, om ervoor te zorgen dat mensen weer uh, bewust worden van uh, he, dat, dat we samenleven met die ratten en dat, we, dat die mensen eigenlijk zelf aan de basis staan van, van uh, de, een, een overlastsituatie van uh, waar we het vaak over spreken, dat er te veel ratten zitten... die dus zegt, uh, last gaan zorgen... en, en voor ziekteoverdracht uh, kunnen zorgen en dergelijke. En om uh, die insteek goed vorm te geven... Ja, dan moet je voorlichting voor geven. En dat is precies de weg die ik proberen uh, te bewandelen. Is door mensen die, die, die kennis bij te brengen... van uh, als er ergens een probleem is... van ga eerst op zoek, wat de bestrijder dus ook al zegt... Hè, van, ga eerst op zoek naar de oorzaak. En als je dat maar doet, dan... dan Kun je daar ook een, ja, dat heet dan tegenwoordig ook duurzaam. Hè? Dus dat je zegt, dan kun je dit probleem op dit moment oplossen. Maar met name ook richting de toekomst. Want doe je niks aan die preventiemaatregelen... Ja, dan kun je gaan zitten wachten. Want dan heb je binnen de kostmogelijke tijd heb je weer eh, problemen. Meneer Fonk, ik, en... werd, ik werd laatst na de uitzending overwijnt... tegen mij gezegd, Prim, moet niet te veel reclame maken op de radio. Straks komt het commissariaat voor de media. U hebt me niet betaald, maar wat is uw website? En waar kunnen we naartoe gaan voor voorlichting hierover? In principe hè, is, ligt de eerste lijns verantwoordelijkheid daar uh, bij, bij de gemeente. De gemeente moet zorgen dat, uh, dat de burgers geen overlast hebben van, uh, van ongedierte in zijn totaliteit. Hè. We noemen ja. het even ongedierte. Wij praten vaak over plaagdieren. Um, ja. um, um, alleen ja, dat, dat, dat, dat is voor heel veel gemeenten is dat, uh, ja, dat, is dat weggeschoven. Ja. En uh, wij proberen dus voor gemeenten die invulling daar weer terug te brengen. Wat is uw, wat is mee uw mee website meneer Fonk? Dat is uh, K A D, -d Karel-Anton Willem.nl. Luisteraars, wilt u Karel, u? Ant Karel Anton Dirk. Oh, Karel, Dirk. Karel Anton, te Anton terug... Dirk. K A D. K -a -d. Kennis- en adviescentrum Dierplagen. Oké, okay, luisteraars, gaat u allemaal naar die website als u vragen heeft. Maak gebruik van deze, uh, dit kenniscentrum. Ik wist niet dat u er was, dus zo heb ik ook nog iets geleerd. Ik wens u een heel prettig weekend en u gaat niet op rattenjacht, hoop ik. U gaat lekker genieten van de zon. Wij genieten van het weekend. Oké, okay, dank u wel. Hartstikke bedankt. Um, Gerjant Kelder, je, je, waarom uh, doen doe jullie van de Partij voor de Dieren zo moeilijk over het feit... dat we die dieren gewoon gaan uitschakelen? Kamervragen, vragen hier in de gemeenteraad. Nou, dat is op zich niet, niet zo moeilijk doen. Het is namelijk zo, er zijn heel veel mensen die houden ratten thuis als huisdier. Ja. Nou, er zijn ook heel veel mensen die houden honden thuis als huisdier. je voor dat wij alle wilde honden zouden vergassen. Wat, wat zou er dan nou gebeuren? Of alle kassen die rondlopen zouden... Goed idee. Ja, dat vind ik misschien wel. Maar heel veel mensen niet. Kijk, een rat is een intelligent dier. Hoe je bent of keert, een rat is een intelligent dier. Dat zijn groepsdieren. die gaan, het werd er al eerder gezegd, die zoeken vaak het contact op bij mensen. maar ze zijn sowieso dieren die je kunstjes kunnen leren. Ze kunnen dingen doen. ze kunnen. Um, deuren openmaken. Je kunt een, kat leren, een rat leren een deur open te maken. Bijvoorbeeld. Alleen die, die, die ratten in het wild worden gelijk gezien als ongedierte. Terwijl het wel gewoon zoogdieren zijn. Net zoals katten en honden dat ook zijn. Ja. Dus ik snap heus wel als mensen een plaag hebben. Zoals ze dat dan noemen van ratten. Ja. Rattenoverlast. Dat wat aan gedaan moet worden. Da daar ben ik het heus wel mee eens. Alleen we willen zien. En kijken naar zoveel mogelijk diervriendelijke oplossingen. Voordat je. Maar, maar, maar, maar, maar al die. Als, als je ze vangt. Als je, als je, als je ze vangt in een, een muizenval. Dan moet je ze ergens weer loslaten. Ze moeten toch gewoon dood. Nee, nee, er zijn zekere plekken, zoals die mevrouw voor de radio net ook al zei... Uh, als, ...als je een rat levend kunt vangen en je kunt hem elders weer verplaatsen... ...is dat natuurlijk een oplossing. Zou je het nu leuk maar... vinden als er nu een muis hier door de bus zou lopen? Oh, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Zou je, ben je niet bang? Je zou nee, niet opspringen? Niet. Nee, nou, Ik heb Barbara die maar daar, die zullen opspringen... ...Wim de Veen ja, springt zijn... uit het raam en dan heb ik geen uitzending. Dan schiet ik dat meest toch dood? Nee, dat is toch onzin. Waarom zou je een beest doodschieten? Het is een levend wezen. Het is een levend zout hier. Het, het, het me. Uh, u veroorzaakt misschien ook andere mensen of andere dierenlast. D daar gaan we ook niks aan doen. Dat en we, we leven wel met elkaar allemaal in dezezelfde stad. Ook ratten leven in deze stad. En zolang ze in het riool Echt. zitten, he, dan, dat is ook prima, zeggen ze net. Leuk, ze maar. Wat Als je, wat, ik, ik heb eens een keer een geval meegemaakt uh, uh, uh, dat ik bij een klant aanbel... en die mevrouw, uh, dat ging niet zo goed meer tussen horen... die had 800 ratten in huis. Hoeveel? Waar laat ik 800 ratten uh, in de vrije natuur... waar raak ik 800 ratten bij een vogelopvang niet te doen? Dus dan zijn van die uitschieters die je ja. hebt. En wat, moet je wat heb je toegedaan? De helft heb ik opgegeven uh, of, en die heb ik gedood. Met heb je ze niet opgegeven? Opgegeven opge... met een klein tikje op hun hoofdje. Ja. En die heb ik gebracht naar de vogelopvang. Een vriezer was vol, dan zit ik nog met 800 tamaratten. Er is naar mijn weg geen op opvang voor knaagdieren voor ratten. Mag okay, even kijken, mag je de volgende die, die, die keer, wel. meneer Dekker, ja, ja. mag je de volgende keer die 400 uh, ratten voor u brengen? Nou, ik vind eigenlijk, dit is, ook een, dit is ook een groot probleem. Je moet zo'n iemand die die ratten houdt, ook, daar, daar moet je eens mee doen. Dus dat kan natuurlijk niet. Je gaat natuurlijk niet zomaar zoveel tamme in huis houden. Dat staat natuurlijk nergens op. We Dan moeten een van de meneer, luisteraars. Ik had nooit gedacht dat ik zo'n leuke radio over ratten kon maken. Want we moeten een beetje haast maken. Goedemorgen, meneer Enstering. Ja, zo zo, uh, dat drink ik allemaal over. Uh, ik hoor eigenlijk niks over het feit dat uh, heel veel steenmarters... ...op tommelijk onder motorkappen kruipen hier in de buurt. Pardon? En daar mag helemaal niets aan gedaan worden. Zijn steenmarters wat? Steen... Nou, ja, nee. Het zijn geen ratten, maar het is wel ongedierte, okay, volgens ik, mij. Heel, goed, heel goed punt van u, want en, ik krijg ook een... Open... En ze mogen niet bestreden worden, hè? Ik krijg van Robert ook een mail. Je bent pas het haasje als het, het te bestrijden ongedierte een beschermd diersoort is. Is een steenmarter ja. beschermd? Ja, een steenmarter is een uh, zoog wat beschermd is, uh, maar... Uh, Mag als, je ze als... doden, Luc? Nee. Hoe, hoe moet ik ze dan bestrijden? Deze meneer Ensering heeft last van een steenmarter onder zijn motorkop die ze dinges doorkenaagt. Nou, Het is hetzelfde verhaal uh, wat je ook bij Rad hebt. Als jij een slecht onderhouden huis hebt. of de mogelijkheden hebt dat een nee. steenmater je huis makkelijk binnenkomt. dan vraag je al om problemen. Uh, meneer Enzering wil reageren dit, als het. Dit gebeurt niet thuis. Nee. Dit gebeurt niet thuis, dat gebeurt onder mijn kapot. Ja. Dat is gewoon in de buurt. En wat moet meneer Enzering doen? Help hem. Nou, er zijn natuurlijk allemaal huis- en tuin- en keukenmiltjes die mensen bedenken. Daar geloof ik zelf niet in. Waar ik wel in geloof is dat die auto af en toe even een metertje vooruit... een metertje achteruit moet zitten. Zodat de steenmater niet wendt aan de plaats van de auto. Wat, wat doet de steenmater? Die gaat naar die kabeltjes toe van die auto om daarmee te spelen. En als je... <laughs> Niet meer dan dat. Dus je moet gewoon, dan zit hij niet op dezelfde plek en dan bent hij ook niet aan de plaats van die auto. aan. Uh, ja. Het, pro het probleem hier is, ja, eigenlijk en dat ligt al bij de fabrikant. Waarom komen die steenmaten op die auto's af? Omdat die fabrikant heeft visolie gebruikt in die kabels. Toch belachelijk, waarom ga je visolie gebruiken om autokabels te, te, te, oh, te okay. maken? Een tip voor meneer Ensering is elk geval de auto even achteruit en vooruit en buiten parkeren. En, en kabels vervangen, misschien. Meneer Ensering, dank u wel voor het bellen. Uh, jongens, ik heb echt een probleem. Ik wil nog even zeggen, luisteraars, dat Luc Riense mijn hart gestolen heeft niet omdat hij achter ratten en muizen aan zit, maar hij is pleegouder. En dat doet hij al twintig jaar. En hij haalt kinderen in huis die in problemen zijn samen met zijn echtgenoot. En dat vertelde hij voor de uitzending. En Luc Riensema, dit is de reden waarom ik heel graag met mijn bus ga. Kan ik dit face-to-face -face zien? En mensen als jij die wel opkomen voor andere kinderen die het moeilijk hebben in Nederland, sterk hartstikke op prijs. Bij de Dekkers, ik had nooit gedacht dat de Partij voor de Dieren zulke leuke mensen zou hebben. Ik dacht altijd dat jullie zouden waren. Ik dank alle luisteraars, alle gasten bellers, mailers, twitteraars die deze week weer tot een fantastische week hebben gemaakt. Ik dank de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Waar zouden we zijn zonder Utoombin Djamukaha? Anouk Tulner, Rien Aerts, Jeroen Schaaphok, Fatima Basha, Hans Twint, Momo Saru, Wim de Veter en de supercharmante, kalme vastberaden, altijd op tijd komende kundige manager Barbara van der Klis en ik... wensen u een zeer prettig weekende zonder ongedierte. Zo met Dorald Megens, daar dan Felix Meuters met de gids.fm. Tot maandag, namaste, dag! It's time. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Aan de andere kant daar is het. En ik stapte doorheen en ik hoor een stem. Tot hier en niet verder. De meeste mensen denken, ja, het bestaat niet, je idioot. Die zijn er bang van. Wat gaat er gebeuren? Mensen zijn al bang om dood te gaan. En als ik morgen geduld, ben, vind ik het prima hoor. Dus lachen daar, aan de andere kant. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom zondag kwart over zes in Instituut Itzarda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De wet van Oom.